Het is elf uur. Vanavond... Verkiezingsspecial. Red ons pretpark. Alleen maar vrouwen op de kandidatenlijst. Met de autoluwe binnenste acceptatie van de queers. Zomaar wat actiepunten van lokale partijen in Noord-Holland. Met heel veel mensen op de lijst, maar heel weinig plek in de gemeenteraad. Wat drijft deze mensen om de lokale politiek in te willen? En kan dat zomaar? Een partijtje beginnen rondom één issue en dan zomaar meedoen aan de gemeenteraadverkiezing. Robbie Muns ontvangt vanavond tussen 11 en 1 lokale politici in SP. En neemt ze bijna serieus. De Inburger King verkiezingsspecial. Vanavond vanaf 11 uur op NH Radio. NH Radio. Inburger King Late Night. Robbie Muns. NH Radio. Ja, goedenavond uh, allemaal. Welkom bij de verkiezingsspecial van NH-radio. Ik hoor uh, helemaal niks op mijn koptelefoon. Ik dus ook ik niet. Denk dat ik hoor ook koppen. niks. En, ah, daar is hij. We hebben een hele volle studio. Ik zou iedereen aanraden om even te kijken op uh, NHRadio.nl. en dan zie je de camerabeelden. We zijn hier met... 5, 6, 7, 8 verschillende lijsttrekkers. En ik zou denken zeggen van... Stel je even voor, heel kort, wie je bent en wat je doet en welke partij je bent. Janine? Ja? Uh, Politieke partij Queer? Wat? Lijsttrekker? Ja. Wat wil je nog meer weten? Uh, dat is genoeg. <laughs> en nu? Ik ben uh, Bert de Pijper. Ik ben uh, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Amstelveen. En ik ben voor de komende verkiezingen lijsttrekker. Ah. De woorden. Ik ben Ans Quiraine van Natuurlijk Belang van de gemeente Ouderamstel en nummer 7 op de lijst. Ah. Ja, dit is Jo Blom uit uh, Duivendrecht en ik hoor bij Oudekerk is de gemeente Ouderamstel. En ik ben nummer 5 op Natuurlijk Belang. Ik ben Zo uh, so Roester van uh, Amsterdam bij 1 en uh, ik sta op nummer 3. Uh, Gonnie van Oudenalle van lijst 17, de Amsterdamse juffers uit Amsterdam. En we hebben naast mij nog 17 leuke vrouwen op de lijst. Goedenavond Menno Jas, lijsttrekker van de Realistische Partij uit Horen. Ah, dat waren ze allemaal. En mijn co-host medepresentatoren zijn... Tom Staal. Ja, daar zijn we weer. En paul van der Wint. Paul-Jan. Oh, en wie komt daar binnen in de ah. studio? Gabriel Kousboek. En Gabriel is onze radiotekenaar. Dus die gaat vanavond allemaal hele leuke sketches maken. En even, kom er even bij, snel. Ja, ja. Wa waar ga jij op stemmen in uh, woensdag? Wacht even. Waar ga je op okay. stemmen, gaat? <laughs> Piratenpartij. Piratenpartij, je hebt ook aanwezig. Die met die naakte posters. Uh, die hingen naakt door de stad heen vandaag. Ja, het is heen. Verlies je was meteen verliefd geworden. Je was meteen verliefd, Corny? Nee, nee, hey. <laughs> okay, nee. Oké, dat kan. In, in latex, of niet? Nee, nee, helemaal na. Oh. De Piratenpartij? Nou, ja, die is niet aanwezig. Hebben jullie heb die niet met gezien? Deze niet temperatuur, hè? Dat is een uitdaging. Het nee, was niet getekend, het was gewoon een foto. Oké, okay. die is nu wel niet aanwezig, de Piratenpartij? Dus laten we uh, een beetje het onderscheid gaan maken. Want we hebben allemaal partijtjes. Iedereen heeft zijn eigen belang. Iedereen denkt van, ik ben dit, ik ben dat. Maar wat, wat, wat onderscheidt nou de ChristenUnie van... bijeen, één. Bij sorry. <lacht> Om maar wat te Wie noemen. Denkt, ja, laten we even twee uit te nemen. Ja. Ik denk, uh, de ChristenUnie is uh, behalve een lokale partij natuurlijk ook een landelijke partij... En ik denk, uh, waar wij uh, st uh, sterk op inzetten, is dat we een partij zijn voor de wijken. Amstelveen is een grote gemeente, 900.000 inwoners, dus veel wijken. En wij denken dat we juist de wijken die wat ouder worden... dat we daar een plan hebben om die een feestlift te geven. En dat is zowel op het gebied van de infrastructuur als het sociaal domein. Hoe, wie, welke mensen wonen in de wijk, wat kunnen we voor ze betekenen? Ouderen, jongeren, gezinnen... En eh, ook kijken we naar de toekomst. Hoe kunnen we een wijk duurzaam maken naar de toekomst toe? En, en, en infrastructuur, waar, waar moet ik dan aan denken? He, hebben ze de denken... geen wegen in, in Amstelveen? Ja, maar ik denk dat soms <tie> moeten ook wegen vernieuwd worden. Er moeten ook uh, fietspaden soms, uh, nieuwe fietspaden komen. Of uh, fietspaden uh, soms beter verlicht worden, afhankelijk van de situatie in de wijk. En ik denk daar uh, wijkcentra, hè, wijkcentra zijn op een bepaald ja, over de de Iedereen wil Iedereen, dat, toch? Ja, ja, is maar daar ook Bette... partijen die daar tegen zijn? Uh, ik denk dat uh, er zijn, uh, de meeste partijen willen dit ook... maar ik denk dat wij daar een heel uitgebalanceerd plan voor hebben. Ja, ja, de daar, maar, maar, afwijken maar, maar, maar zit u niet uh, voor de ChristenUnie God. in de politiek om geloof een stem te geven? Dat doen wij ook. Ja, maar uh, ik denk dat behalve dat we geloof uh, stem geven... doen we dat door concrete plannen die we eigenlijk uh, hebben voor de samenleving. Ik denk, daar dienen we de mensen mee. En dat is eigenlijk geloof en stem geven. Maar en, mag, en, en, nou, en, en, en hoe mag, heeft dat geloof dan uh, invloed op, uh, op, uh, op het vernieuwen van een fietspad... of, of een rotonde bijvoorbeeld? En vooral voor een, bij een rotonde ben ik erg benieuwd... Wat ik denk dat het daarom gaat hoe je een wijk een leefbare omgeving kan geven. Dat mensen op een goede manier met elkaar om kunnen gaan. En ik denk, daar horen ook heel praktische zaken als een fietspad bij... of een wijkcentrum bij. He, ik denk, uh, ja, vanuit mijn principe denk ik dat het goed is dat je naar zoekt... van hoe kunnen mensen op een goede manier samenleven. Jan, mag ik een vraag stellen aan ja, Bert ja, de Pijper. Ja. Bert de Pijper, goedenavond. Um, want u noemt allemaal dingen op. Als ik dat hoor, dan denk ik, nou in Amstelveen gaat alles wel goed. Dus er een rotondetje hier en een fietspadje wat daar vernomen worden. worden? zijn niet echte wereldproblemen. Als ik dan naar een partij als bijeen kijk, die uh, het veel landelijke eigen trekt. En zich uh, druk maakt om dingen die waar, ja, waar we heel veel over lezen. Ik lees nooit wat over een fietspad in Amstelveen. Ik denk ja, dan heb je een partij die voor inclusiviteit en diversiteit behandelt. Behalve als je joods bent, uh, uh, uh, dat erbij trekt. Dat vind ik wel een verschil. En jullie hebben het niet ondertekend. Jullie hebben het, jullie hebben het, jullie hebben het, jullie hebben het niet ondertekend, laten we wel wezen. Jullie hebben het joods verbond niet ondertekend. Nee, klopt. Maar daar hebben we hele goede argumenten ook voor. Ja? je? Dus als je het goed hebt gelezen, dan uh, begrijp je wel. Nou, die argumenten waren niet helemaal... Ik vond zelfs de jo.nl niet, uh, niet, niet kloppen. Maar goed. Maar <lacht> snapt u het verschil? Ik, dus daar wilde ik eigenlijk bij één bij een, een beetje op laten re, uh, reageren. Oh, sorry. Gaat het? Ja. O, jee. U stikt erin. Nee. En de anderen hebben er gelukkig nog dertien andere. U valt niet uit één, Nee, Maar snap je mijn verschil wat ik bij jou maak? Ik hoor Amstelveen fietspaden. Ik heb jullie nog niks over fietspaden horen zeggen. Dus lijkt mij een beetje een verschil van. We hebben een heel hoofdstuk over mobiliteit. Maar waar het bij ons over gaat is dat we een integrale aanpak willen doen. En ik stik nog steeds in mijn teken. je anders even... <coughs> wat heb je erin gedaan, Rob? Ik heb er niks in gedaan, maar.. In deze tijd, met vergif en zo. Je ziet er ja, bij die Russische precies, spionnen. Nee. Nou, ik dus... heb echt zelf mijn eigen tekenlaag klaargemaakt. Dus dan ja. weet ik zeker dat dat Heel geen slim, geen heel slim. Maar wat wilde je weten? Ik wilde weten dat fietspaden. jullie... Uh, dat, ik fietspaden. hoor eigenlijk niks van jullie over fietspaden. Kijk, dan denk ik bij Amstelveen... ja, Bert heeft makkelijk praten. Amsterdam is dan toch een tikje anders. Daar zat ik een beetje aan te denken. Ja, klopt. En daarom is het ook in Amsterdam ook heel erg belangrijk... dat je een integrale aanpak hebt. Als het gaat over mobiliteit, als het gaat over eenzaamheid... en als het gaat over uh, openbaar vervoer... maar ook fietspaden. Toch fietspaden. Ja tof iets sparen, mensen, sparen, -L -L dus daar kunnen jullie, jij, uh, Christenunie en bijeen zich wellicht wel in vinden. Nou, ik denk dat we in twee verschillende steden zitten, dus we hebben met elkaar een beetje te, te maken. maken. In de politiek heb je niet met elkaar te maken als je twee grensgemeentes uh, bent dat je moet gaan overleggen. Ja over bepaalde ja, dingen? gewoon die van de oude halen. Natuurlijk, want uh, als tram 5 uh, <coughs> doorrijdt van uh, het ene gedeelte naar het andere gedeelte... dan zit hij in twee gemeentes. Ja, maar, wat, wat doe je dan? Dan zeg je stop, mag niet verder. Nou, <laughs> sommige mensen proberen dat met lijn 5, met uh, nog meer tramlijnen en zo. Nee, dat, dat, daar wordt overleg natuurlijk over gepleegd. En soms gaat het niet helemaal goed. En lijn 5 is een voorbeeld waar dingen niet goed zijn gegaan. Waar? Weet je lijn niet vijf. waar lijn 5 is? Oh, lijn 5. Ja, nee, dat... Tram 5. Maar rijdt. Dat, is, dat niet, is dat niet meer een, een gemeentelijk overleg? Heeft dat dan met politiek te maken? Dat, dat is natuurlijk wel politiek. En de mensen hebben er last van. Dus heel veel mensen willen dat tram 5 gaat rijden zoals hij rijdt. En jullie? Wij ook. Oh. En nu hebben ze de, de zittende partijen die hier niet aanwezig zijn. die hebben hele domme besluiten genomen. Noem eens wat. Noem eens wat doms. Nou, eh. Uh, Lijn 14 mot blijven, uh, dat is ja. er eentje. Uh, mijn collega hier van Bij1 was ja. van de week ook bij die bijeenkomst. Ja. Wat, uh, al, wat is het domme Lijn 14 dan? Nou, allemaal mensen hebben een huis gehuurd of gekocht uh, in de aker. En wat gebeurt er dan? Ik, ik moet de hele tijd op mijn tenen staan, jongens. Uh, ja, nou, mag nou, ja. <laughs> Oké, okay. uh, en wat is er nu gebeurd? Dan uh, gaan ze... Uh, op dat punt ineens zeggen dat de halte 800 meter verderop mag zitten. Dus mensen die geen auto hebben, niet met de fiets zijn... die moeten ineens 800 meter met boodschappentassen sjouwen. En dat gaat natuurlijk verkeerd. Ik ben benieuwd uh, wat de, de, de realistische partij van dit soort uh, problemen vindt. Ja, gewoon, gewoon actie, actie, Asfalteren die handel, of... of... Zie ik dat verkeerd? Nou, je lost natuurlijk niet alle problemen op met asfalt. Gelukkig hebben wij geen tramrijden. Nou, gelukkig, ik weet niet of dat gelukkig is, maar die hebben wij niet. Dus deze problematiek, uh, die kennen wij niet. Jullie hebben wel bussen, toch, neem ik aan? We ja. hebben wel bussen, oh, okay. uiteraard. Ja, bussen, en er komt een trein, en uh, allemaal leuk. Maar ja, goed, uh, zoals u in ons programma heeft kunnen lezen... Nou, u hier misschien, maar uh, de luisteraar nog niet. Uh, wij zijn nogal autominded, hè, dat... Uh, Ah, je handelt er ook in, ja? toch hoorde ik. Uh, je handelt ook in auto's. Je hebt, je hebt ook nog een eigen belang, zeg maar. Nou ja, de autohandel is op een laag pitje. Ik heb me echt op mijn lijsttrekkerschap geconcentreerd je, je, de laatste tijd. Maar je financierde het met de autohandel, je partij. Nee, nee, nee, nee, nee. Het een staat los van het ander hoor, absoluut. Maar, Alleen, maar, ja, sorry. Ja, maar Gonny, jij was van Mokomobiel. Daar heb ik, daar heb ik nog op gestemd. Nou, geweldig. Maar, uh, maar die, Als je partij... de rest van de luisteraars op lijst 17 in Amsterdam, de Amsterdamse juffers gaan stemmen. Nee, dat komt dat allemaal goed. Waar is je partij gebleven? Ik, zie, ik, uh, kreeg, ik ging twaalf, voor jou. Twaalf ik... jaar geleden zijn we acht jaar, ook even voor de andere, acht jaar in de Amsterdamse gemeenteraad geweest. Jij zelf toch? Uh, Jij uh, zat daar. Ja, maar ik zat met uh, allemaal duoraadsteden. We zaten ook in uh, verschillende stadsdelen. En dat was uh, uiteindelijk een jaar dat uh, de laatste verkiezingen heel veel lokale partijen in Amsterdam eruit gingen. Overal in Nederland heb je lokale partijen. In Amsterdam zijn er bijna geen lokale partijen. Er staan er nu 28, hè, op die lijst. 28. Ja, dus nou, ik kan niet zeggen dat er weinig lokale partijen zijn. Ja, dat zijn mensen die op de lijst staan. En in de huidige gemeenteraad heb je acht zittende partijen. En alleen de oudere partij, maar die is ook een beetje landelijk. Uh, dat zijn allemaal zittende partijen. Ja, nou, u uh, kwam zelf uh, geloof ik met de LPF de Kamer in ooit, hè? Ik was. Uh, uh, ik vond de LPF ook onafhankelijk. Net als. Nee, dat gingen we niet om. Het gaat om dat. Kijk, ja, dat u zegt, zegt er zitten er nu acht om. punten. Er zitten acht uh, partijen in de, in de raad. En u gooit er wat uit en u geeft het mee. Nee, ik wilde daarop doorgaan. Maar um, ja? het punt dus, wat ik wil maken is. Als je uh, meer partijen nog in die lijn. dan al die versplintering. dan wordt er toch nooit meer wat besloten. En daar ben ik zo meteen bang voor. Nou, dan heb je juist werk niet gedaan. Uh, als uh, onafhankelijk Kamerlid. Uh, dat daar zat uh, met een één zetel. heb ik de tweede zeesluis bij Muiden twaalf jaar naar voren gehaald. Nee. Dus ja, je kunt dingen doen. Als nee, dat, op... dat punt zeg, zeg, Dat maak ik helemaal niet. Ik denk dat zo meteen ja. bij één schat ik op twee, drie zetels, denk, schat ik op twee zetels. Die ja. kunnen echt wel wat gaan bereiken. Het punt wat ik probeer te maken is dat door de versplintering, door steeds meer kleine partijtjes, het steeds moeilijker wordt. Want er zit er een heleboel op heel links en een heleboel op heel rechts. om tot besluiten te komen. Een uh, telkens voor elk uh, plan, voor elke wetswijziging of wat dan ook... Eh, die spelen dan hier niet, uh, dingen uh, te kunnen realiseren... moet je compromissen sluiten met elkaar. Maar Als je dat met uh, zometeen ja. met twaalf of dertien verschillende partijen moet doen... die dat twee, één, mogelijk, drie, 7. Ja. Nee, dat wordt alleen maar lastiger. Zo, vroeger is de politiek begonnen met allemaal onafhankelijke mensen... en pas rond de oorlog, even iets voor de oorlog... zijn er pas partijen gekomen. Ja, dingen veranderen inderdaad, hè. Ja. Kan en dat terug. was dus een reden voor dat Daarom, het veranderde. Nee, dat kan weer terug, want nu uh, wordt er alleen maar partijpolitiek gedaan en ja. niet meer wat Het Partijkartel. Maar even, even, oké, okay, maar ik, ik heb hier de partij van de, van ja, de, ja, de Secretaries. Dus, de, ik, ik, ja? ik ben benieuwd naar, naar, de, naar, de, naar, de, naar de zebrapaden, die, uh, die, hoe, hoe je daarover denkt. Ik of dat dan, of dat het regenboog. Uh, ik heb een prachtige regenboog uh, uh, zebrapad zien liggen in Zandvoort. Naar, van van, van de, de winkelstraat naar het strand. En nog niemand heeft het in zijn hoofd gehaald om hem te beschadigen. Ligt er nog al die maanden keurig bij. Hoe beschadig je een zebrapad? pad? Nou, sommigen hebben al uh, uh, zebra maken. Ja. Oh, die hadden, nou, in Utrecht ligt hij er heel mooi bij, inderdaad. Ja, maar is... zelfs in Zandam ligt hij er ook nog steeds. En, en Bert de Pijber, ben je ook voor regenboogpaden of niet? In Amsterdam moet het ook... zwart-wit blijven. In Amsterdam ligt ook een zebra-regenboogpad. Uh, ja. Een gebra En moet het zo blijven? Ja, wat ons betreft wel. En hoe verhoudt zich dat dan weer... tot het geven van een stem aan het geloof? Ik zie niet in waarom een zebrapad... wat een stukje verdraazaamheid probeert uit te stralen... naar allerlei mensen in de samenleving. Waaronder lesbiennes, waaronder homo... Waaronder uh, mensen met homofiele geaardheid. Ja. He, ik denk geaardheid. Dat, dat daar voor? een. Uh, oh, wat is, is, is geaardheid? Ja. ja, u denkt nou, dat. Ja. Ik denk dat een, uh, een uh, zebrapad uh, een uitstekende rol daarin kan hebben als een stukje. laten ja, zien als moeten ja. ja. Maar is het een keuze: homoseksualiteit of is het een geaardheid? Wat u betreft. Aan wie vraag je dan? Ja. Aan meneer Bert de Pijper natuurlijk. Ja, Die heeft ja. erover nagedacht. Ik, heb er, uh, ik hoef hier uh, verder uh, eigenlijk niks over te zeggen. Hè. Wij in de christenunie hebben de situatie dat uh, uh, HLTB'ers zijn op dezelfde manier. gewoon uh, welkom als lid als uh, ieder ander. En uh, daar zijn we gewoon als christenunie gewoon heel open in. En <coughs> dus is dus ook een. Uh, dat uh, is eigenlijk de situatie. Ik vind ja. dat een heel ja. goed politiek antwoord. Bert. Maar wil ik wil even. Maar jouw ik het even wat is het al, je staat <coughs> dus de queerpartij, maar wat, ja. wat wil je dan bereiken? Wat, wat, nou, waarom? We willen, waarom wat, we, we, we willen twee dingen bereiken. Als we het over de queers hebben, heel simpel: acceptatie van de queers. Uh, dat gaat trouwens heel goed hoor. Uh, slechts nog geen 10% denkt negatief over. Ja, over de als, de als ik het zo hoor, kan je jezelf weer opheffen. De veiligheid, de die, uh... maar, maar de veiligheid van de queers is een ander punt. Uh, als maar helpen je uh, bij de, de heteroseksuele hetero, hetero uh, uh, mensen well. en homoseksuele mensen... De homoseksuele mensen uh, statistisch hebben drie keer zoveel te maken met geweld. Uh, als je het hebt over heteroseksuele uh, uh, heren... En, um, uit heren welke hoek die, komt dat, dat geweld? Uh, mag ik misschien afmaken? Uh, als je het hebt over heren uh, die uh, zich als transgenders manifesteren... worden zes keer zoveel te maken met geweld. En dan kan je natuurlijk ook meteen eroverheen kraaien van... ja, maar dat staat in alle partijen ook dat dat wat aan moet worden gebeuren. Maar dat stond er vier jaar geleden, dat stond er acht jaar geleden. Maar er is een grotere acceptatie terwijl het geweld en de negatieve reacties toenemen. En daar willen we een halt toe roepen. Dat kun je niet alleen. Zoals realistisch zijn we wel. Gelukkig hebben we een hele versnippering in het, in het, in het systeem want dan ben je gedwongen om te komen met raadsprogramma's. Dat je gewoon de hele raad langs moet om te zeggen... dit zijn de items en waar kunnen we het over eens zijn. En dan hoop ik dat ik over een van de twee punten waar wij voor staan... dat we de overige raadsleden zo, zover kunnen krijgen te zeggen... die nemen wij mee in ons programma. Want dan ga je er niet alleen over denken, dan ga je met z'n allen erover denken. Maar uit welke hoek komt dat geweld? Hoe komt dat dat het toe is genomen? Wie, wie zijn dat die dat plegen? Uh... Is dat bekend? Nou, er is uh, onderzoek naar gedaan. Maar ja. Niet bij, bij geweld naar transgender. Daar zijn te weinig statistische gegevens over. En daar heb je het probleem. Dat um, uh, als je het aangeeft. Um, uh, het ook in je omgeving bekend wordt. een heleboel daar nog een heleboel drempels te gaan uh, hebben. Bij de homo's is het meer onderzocht. En daar blijkt dat uh, de, de plegers van geweld. Um, gekarakteriseerd worden in de rapporten die eroverheen zijn geschreven. over verdrongen eigen wensen. Jaloezie. En daar wil... kan je een hele felle reactie kunnen verwachten. Ah, bij verdrongen. Meneer Gas. Ja, zo oh yes. oh, dacht uh, dit, dit is een mooi onderwerp. In Rotterdam willen ze gaan werken met, uh, met lokhomo's, noemen ze dat. Hè? Nee. Uh, wij in Horens zien ook, en uh, nou, ik denk in heel Nederland, poterammerij is weer aan de orde van de dag. Ja, dat is toch een kwalijke zaak. En uh, er blijft steeds uh, gevraagd worden: in welke hoek zoeken jullie dat? Uh, ik denk dat tolerantie vanuit uh, uh, bepaalde bevolkingsgroepen tegenover homoseksuelen nog steeds een probleem is. Noem ze eens, die bevolkingsgroepen? Oh, ik weet wel waar het heen gaat. Ja, daarom. kan reageren. Wat u, kan wat u u zeggen wilt, dan? Ik weet wat u wilt horen, maar ik denk dat dat uh, maar ten u grond. Ik zelf niet. Ja, nee, maar nee, ik denk al. dat nee, dat ten grondslag ligt aan. Zij noemen het niet. Ja, nee, oké, maar die meneer stelt mij een vraag. Ik de politiek, dus jullie weten dat mooi dat goed Nee, maar er zijn een heleboel partijen die daar rechtstreeks antwoord op willen geven. Ik denk dat dat uh, een gebrek is aan inburgeren. Ik denk dat dat een gebrek is aan... Uh uh, tolerantie. Hè? Ons als, als Hollanders uh, wordt, wordt altijd geacht tolerant te zijn tegenover onszelf. Ik wil daar heel zetel, graag op ingaan. Ja, Ik wil eh, daar nu wel heel, heel graag leven. op uh, ingaan. Uh, de wet de, de, de, de van, de, van, eh, de, van Denk, mevrouw uh, Van Denk. Want uh, red, u heeft het red, elke keer over bevolkingsgroepen. Daar dan kunnen we het natuurlijk niet uitgaan spreken. Maar we hebben laatste in Nijmegen, de Supply heeft natuurlijk die prachtige posters gemaakt met zoenende mannen. En vervolgens zijn het de conservatieven. Uh, uh, uit de conservatieve en extreemrechtse hoek uh, demonstranten gekomen... die vervolgens hele homofobe uh, uh, posters maken... en uh, uh, dat soort uh, campagneborden van uh, zoetsplijen gaan uh, uh, Zo beschadigen. Zo waren, uh, waren, waren dat conservatieven dan? Hoe, hoe weet u dat? omdat het, dat zie je elke keer dat het gewoon vanuit het uh, feit dat het, uh, het traditie het uh, man-vrouw uh, denken nee, maar u beschuldigt net een groep wij spreken en nu niet wat aan we nou die hebben dat gedaan maar dat weet je toch helemaal niet? Dat is toch helemaal niet bewezen? Nou ja, er, er zijn er ook artikelen over geweest. Ja, als het dat je, als heeft ik gelezen. Zeg dat er... Uh, als, want in Arnhem is het een, een, paar, een tijdje terug ook door een paar Marokkaanse jongens... Uh, is er een homostel in elkaar geslagen. Ja, weet je? En, daar uh, is heel veel aandacht ja, voor geweest. Maar er is hoe bijvoorbeeld ook dat een, een, dat deze een Surinaamse homoman ook in elkaar geslagen. Ja, ook maar daar is ook uh, heel weinig aandacht voor geweest. Omdat het, af, ik... omdat het continu afhankelijk is van wie de dader is... en hoe dat geprofileerd wordt. En op het moment dat het dus weer... inderdaad, daar gaat het weer heen, hè... Marokkaanse daders zijn, dat het dan weer ik gekriminaliseerd wordt. Maar stel wat ik dat het zo is, wat Want Ik wil even erop inhaken, want als, wat er heel vaak gebeurt, is dat er heel veel mensen zeggen homotolerantie, een van ons het grootste goed in Nederland, het eh, eerste land waar homo's mochten trouwen, dat vindt hem ja. moet Je eh, komt hier, dan moet je allemaal rekening mee houden. Maar op het moment dat er dus door een paar islamitische jongens, omdat ze er moeite mee hebben, en ik zeg niet dat zij de enige zijn die doen, om het uh, in de nuance aan te brengen, uh, uh, uh, aan poterrammerij doen, zijn diezelfde Mensen die voor homorechten uh, opkomen schreeuwen, die zeggen ja, maar je moet wel begrijpen wat voor cultuurs ze komen. En daar heb ik wel moeite mee. En zo'n zebrapad, weet je, is dus leuk voor de awareness-kwekerij maar het helpt geen flikker. Nee, het niet. Het, ik wil het omgooien. Ik wil het, ik, wil, ik wil het omgooien. Dat je eerder zegt dat je hè, als jij hier naar Nederland komt, laat ik hem dan even een rechtspopulistische term gooien. Als jij hier naar Nederland komt, nee, dan hoef jij niet homo's te accepteren. Als jij maar doe je niet net alsof het alleen maar buitenlanders nee. zijn? Nee, nee, dat absoluut. zeg ik niet. Ja, ik maag nu wel nuance met dat. Dit is precies het... Dat, dat zegt, die niet. Dat zegt wat hij niet. Maar was als je het omdraait en zegt... Als jij het niet accepteert, dan ben je liever niet welkomst. Dat, dat is hetzelfde punt. Wat jij zegt, het komt altijd uit de conservatieve hoek. En ik heb alleen een paar voorbeelden aangehaald... waar het feitelijk maar jongens waren. Ja, en het voorbeeld wat ik aangehaald dat probeer je niet te Omdat er geen bewijs voor was. Maar een bewijs dat dat conservatieven ik waren ik die zeggen? die campagneborden maakten. Mag ik, ik, iets, maakten. ik jij mag iets zeggen? Wat zeggen. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, de islam is toch conservatief? Dat, hoort toch, dat is toch hetzelfde? Nee, dat is helemaal niet waar. Nee? Dat is hetzelfde uh, mythe als er gezegd wordt dat uh, feminisme en islam niet met elkaar uh, samengaan. Ik ben een moslim. Ja? Ja. Ik oh, ben en, queer. En niet conservatief? Nee, absoluut niet. Oké. Okay. En uh, hoe word jij dan geaccepteerd uh, door je geloofsgenoten? Ja, prima. In de moskee ja? ook. Nou, ik bezoek niet vaak moskeeën, Maar, maar als ik die bezoek, dan word ik gewoon normaal... Uh, nou ja, je, je wordt al gescheiden. Ik wil vrouwen en mannen gaan gescheiden de moskee in. Nee, dat is niet waar. Dat is alleen in de gebedsruimtes. Ja, de open ruimte, Ik, nee, de open ik bedoel de gebedsruimte. Kom, kom je elkaar gewoon nee, nog steeds bedoel, tegen. Er is wel onderscheid een, gemaakt. Ik ga, ik ga gemaakt. morgen bijvoorbeeld naar een, een moskee waar ik een, een debat heb. Daar ben ik ook gewoon uitgenodigd. Snap is, ik. Maar in die gebedsruimte dan. wordt er onderscheid gemaakt... tussen mannen en vrouwen. Mannen uh, die mogen in die grote ruimte... en vrouwen die moeten achter een uh, scherm. Dat hangt van de moskee af. Maar, maar, ja. Dus jij zit bij een hele progressieve moskee? Ik, ik zeg niet dat ik verbonden ben aan een moskee. Niet. Nee. Nee. Ja, dus je bent maar, een beetje een beetje losse, uh, individuele moslim eigenlijk. Ja, zoals heel veel maar hoe veel vaak anderen... ga je naar een moskee dan per week? Uh, ik ga niet per weken naar een moskee, nee. Maar je nee. bent geen, geen moslim. Want je moet, moet je elke week naar een moskee. Nee. Nou, hoe Zo bepaal jij ja, dat dan? Is, precies. Nou, dat staat toch in de Koran? Je, je weet dat ja, nee. er een heleboel stromingen binnen. Nee. De, binnen nee, de, nee, ik heb moslimvrienden nee. die bij oh, mij alcohol drinken en warm gesleven. Ja, dat, ja, dat is, nou, is, nou, is iedere zicht. Maar nee, ik dacht wel, varkens, dat het moest. Ik vind dat Duivendrecht nog niet genoeg aan bod gekomen is. Hoe zit het in Duivendrecht? Ik wil even weten hoe dat allemaal in Duivendrecht gaat. Zowel met de zebra. De, de homo's als uh, de uh, uh... als whatever met waar wil ik mee beginnen met de zebrapaard of met de homo's wat vindt u nou eerste? wat u het belangrijkste vindt nou, laten we beginnen met de homo's ja naast mij staat uh, mijn mede kandidaat ja en zij is ambtenaar van de burgerlijke stand en ik hoor wat voor aandacht zij besteedt als zij een huwelijk sluit tussen homo's. Ik, en ik zie dat ook wel eens ergens anders dan zou ik zeggen... nou, dat is echt enorm top. Onze homo's in het dorp worden enorm geaccepteerd. Ja. The only gay in the village. Nee... He? Nee hoor. Nee, nee, nee. Ik zou bijna zeggen, gelukkig niet. Nee hoor, heel veel. Helemaal geen enkel probleem. Hoeveel zijn er dan? In het kleine dorp? Ik heb geen idee, maar oh. ik schat een stuk of 50 op de 5000. Oh, oké. Okay. En dan heb ik het over Duivendrecht, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, gemeente wij... Duivendrecht, hoor. Nee, de... maar nee, nee. Oh. Wij zijn van de partij natuurlijk belang. Ja. Wij wonen toevallig in Duivendrecht. Ja. Maar Duivendrecht ligt bijna in Amsterdam, ja. maar wij zijn onderdeel van de gemeente Ouder Amstel. Ah. Met de Waver en de Ronde Hoep. Wij ja, hebben dus drie ja, kernen. Ja, ja, ja, ja, ja. En we krijgen binnenkort, en dat is waarom wij, als ik al die andere problematiek hoor... zo graag een dorp willen blijven. Ja. Wij krijgen namelijk tussen het station Duivendrecht en de Sychodoom... Krijgen wij een hele nieuwe woonkern erbij? Die wil je niet hebben. En het Amstel Business Park, nou we moeten helaas. Maar we willen wel zorgen dat dat zo ongeveer eruit gaat zien als Duivendrecht en Oude Kerk. Dus geen Manhattan aan de Amstel. Ja, ja, dat hebben we al bij het Amstelstation zitten. Dus ze moeten een goede architect hebben eigenlijk. Ja. En ze moeten allemaal in kleine huisjes gaan zitten. En waar wij heel erg voor staan, is dat elk nieuw plan. Daar zijn we al aardig mee op weg, want we gaan hmm? al voor gaan onze ja, derde ja. termijn in. Oeh. Ja, dat is best behoorlijk voor ja, een kleine lokale partij. Hoeveel zetels hebben jullie dan? Eén. In de... Eén. Van de vijftien. En, en op welk nummer staat u? Ik sta op nummer zeven, want de, la, de laagste mensen moesten vanavond... Oh, het hoe, lang, hoe lang doet u al mee dan? Uh, voor de derde keer, vanaf de oprichting. En op welke plaats begon u dan? Op plaats drie. O, oh, nee. dus u dus bent, bent goed. Dat is niet zo mooi. Nee. <laughs> dat is dus dan de, de, de, zou u eigenlijk onze partij... Uh, misschien het programma wat beter moeten lezen. Wat, wat um, staat u in in het programma? Dat u uh, moet zakken? In ons programma staat dat we voor de naam al, hè, natuurlijk... en dan belang. Ja. En het belang van alle mensen. Dus daarom ja. vond ik uw vraag over homo's. Dat telt voor ons helemaal niet. Bij ons telt iedereen... Oud-jong, ja. we hebben ook hele rijke mensen in ons dorp wonen. Oei. En iedereen doet met elkaar mee, maar iedereen heeft ook inspraak. En dat is wat wij de laatste... Zo'n beetje drukte, geen pijl, maar, gewoon geen pijl. Dat je, dat, dat je gewoon een soort referenda hof, gaat instellen. Nee, ho, inderdaad, jo, jo zegt het goed. Ja. Um, Misschien moet jou ook nog even... Ja, Christi, uh, ja. Jo is nummer 1 op de lijst. <laughs> nee, ik ben nummer vijf. Oh, en, nou, dat ja, twee plaatsen ja. hoger. Oh, dat de maakt allemaal niet uit, mannen. de nee, eerste hebben dat jullie dan daar geen strijd Wel, over, nee. Wij zijn een fantastisch team. En uh, dat kun je ook zien aan de foto van onze flyer. Want uh, ieder van ons is hartstikke druk bezig met een bepaald aspect. En dat weten we. Daarom is een dorp ook zo belangrijk. De relaties tussen de mensen. Ah. Hè, zoals ik hier dan... Hoor over homo's maar, of wat dan ook. Dat telt bij ja, ons het is niet. wel vaak ook benauwd is zo'n dorpsgemeenschap. Ben je dat, dat juist ben je wel telt dat je, dat je helemaal Zul geen homo kan zijn of een. Of, Ach, wel of, nee, of, man, of je moslim. moest eens dus bij ons het, komen. Ja. Recht, is wel een uniek oude kerk dorp dan. Ja, dat zijn unieke dorpen. Het ja. zijn ook hele enge dorpen. dorpen. Het zijn verborgen ook. pareltjes. Nee, echt, u, je moet eens komen. Zullen we je rondleiden? Ik nou, ben een nou keer in Uilenstede geweest. Ja, maar dat is Amstelveen man. Dat is Amstelveen. Dat is Amstelveen. Dat is Kunt, okay, we kun, ja, kunt u dat niet afbreken? Ik ben juist uh, deze week nog een, uh, in een debat op Uilensteden geweest. Ja. En uh, het blijkt dat er enorme wachtlijsten voor uh, studenten zijn. Dus Uilensteden moet juist uitbreiden. Maar is, is de zelfmoordpercentage uh, nog heel hoog daar? Want ze springen oh. allemaal van die torens uh, ja. op. Springflat heet dat toch? Stond Nou, die berichten zijn mij niet bekend. Ook uh, niet van vroeger? Ook niet van vroeger. Oh. Uh, laat ik zo zeggen, uh, uh, in het debat bleek dat er uh, inderdaad een, een wachtlijst is uh, voor studenten. Uh -huh. Dat studenten op dit moment het eerste jaar nog uh, uit heel Nederland... eigenlijk een aantal de keren oh. per week naar Amsterdam moeten reizen... om uh, het zij aan een van de twee universiteiten te studeren. Wat ga je eraan doen dan? Dus, uh, dat betekent dat er inderdaad uh, veel meer woningen bij Uylenstede Moet moeten komen. Er zijn gewoon een paar van die torens erbij. Ja. Uh, dat betekent bijvoorbeeld uh, dat er een afweging is van uh, moet daar een uh, etaphotel zijn of niet, uh, of uh, kunnen op andere manier daar uh, uh, leefstaande kantoorgebouwen uh, kunnen die omgebouwd worden tot uh, woningen. Er ja. is wel één punt. Bert, Bert de Pijper, ja. want, um, en dat geldt eigenlijk ook een beetje... voor de Amsterdamse partijen. Kijk, het is gewoon in Amsterdam niet meer te betalen... zometeen voor een student om daar te wonen. Die gaan dus naar de uh, randstedelijke gemeentes. Naar Amstelveen, ja, Oulekerk aan de Amstelveen. Dus op. ik denk dat Uilensteden ja, uitbouwen heel slim is. Maar aan de ja. Amsterdamse partijen... Goornie die, uh, vraag ik het dan eventjes aan. Wat gaan jullie er eigenlijk voor doen... Dat, dat ook ik nog gewoon in Amsterdam zou kunnen wonen... als ik dat zou willen? Wat me... Oh, ja jufferpartij, want het zegt me helemaal niks, die jufferpartij. Nou, volgens mij ben je net iets te oud voor student, maar misschien <lacht> vergis ik me. Uh, hoewel je weer het jongste bijna in het gezelschap um, Het vervelende is dat we het over verschillende zaken hebben. We hebben het hier over studenten en we hebben het over sociale uh, woning, uh, hmm. woninghuur. Ja, hoe zeg je het? Woninghuur, zeg je uh, nee, ook gewoon mensen die een huis willen komen. Een beetje domme heen, want er is gewoon woningnood, ja. toch? Laten we dat. Ja, ja dus daar nee, gaat nee, het om. Het gaat niet die om ja, we, tegen speculanten. Het is dat je ons dan allemaal uitgenodigd hebt. En daar zijn nu de afgelopen vier jaar de PvdA GroenLinks D60 zeker verantwoordelijk voor in Amsterdam. Ja, puur nu ze weg, hè? Ja, ja, dat is de bedoeling. Nou, we zitten we zijn hier, toch? hier met z'n allen. En uh, dat is misschien in andere gemeentes wat minder. Maar in de grote steden is er zo slecht mee omgegaan. Men heeft sociale huurwoningen verkocht. En als je dat te veel doet, je mag best iets verkopen. En misschien moet je op de luxe plaatsen, het Leidseplein, kun je iets verzinnen. Maar dan kun je aan de andere kant weer sociale woningbouw... Kopen of uh, bouwen, et cetera. Ja. En dat ja. is helemaal fout gegaan. Zowel oh, voor okay. de studenten, daar hebben we gelukkig containerbouw uh, gehad. Heel gedeelte uh, aan de rand van de stad. Nee, en dat hebben ja. jullie ja, ook in Duiven, duiven uh, ja. Heel erg goed. Ja. Maar, maar Gronnie, jij hebt toch zelf illegaal uh, woningvuur gedaan? Ooit? Het is toch heerlijk, dat al oh, die oude meuk Jongens, ja, oh, zijn welkom ja, ja, in je tijd. Jij alles ja? wat je ooit gezegd hebt. Alles wat je ooit gezegd hebt op Twitter of wat dan ook nee, gedaan, maar, maar, wordt maar, nu naar boven nee, gebracht. Ja, jij jullie je he? hebben nee, maar jij, jij, luister, ja. jij, jij hebt onderverhuurd, maar dat moet dus mogen, vind ik. Want je moet juist worden, ja, zoveel mogelijk als je zelf een je huis Ik kan je vertellen dat jullie huiswerk niet goed doen. Want als je in Amsterdam Ondervid. iets wou willen verhuren... kon dat vroeger niet officieel. Nu kan je naar je huisbaas gaan. Nee, mag, je en je een Airbnb? Uur, mag je het een half jaar tot een jaar verhuren? Maar hoe deed jij dat dan? Nou, er was toen nog een hele andere wet, dus dat is iets... Nog anders. Nog niet toen? En nogmaals, oude meuk gaat door op die woningbouwverenigingen... Waar de, die, nu, die nu verkopen, die uh, echt mensen in de steek hebben gelaten. En dat is veel maar heftiger Heb jij je huis al verkocht nu? Dat huis dat je toen verhuurd, is dat verkocht? Dat of? heb ik jarenlang geprobeerd te kopen. En ah. op het moment dat ik eindelijk daar dacht, ik ga maar weg... hebben ze het ongeveer een maand later verkocht. Ah, lag, o, was, ou, verkocht. Ou, ou. was het persoonlijk, of... Uh? Nee, dat zijn blokken. En als je oh, okay. als eerste ja, ja. het vraagt, dan lukt dat niet. Ja, ja. Maar nogmaals, wat is jullie antwoord? En ik denk hier ja. meer mensen over die sociaal woningbouw nou, die verkocht wordt. Ik sta al te wachten eigenlijk om in te grijpen. Want ik heb net verteld dat er uh, 4.500 woningen komen. U kent allemaal het station Duivendrecht, mm. overstapstation Trein. U kent allemaal psychonoom Amsterdam Arena. U kent Course. <laughs> en daar komen 4,500 woningen... En nog meer gebieden, ja. maar onze partij maakt zich er juist sterk voor. Gelukkig staan we er ook niet helemaal alleen in, in onze gemeente... om dat juist voor middenklassen te maken. Ah, maar om niet voor de onderklasse? Nou, mag ook. Maar dat is de ja, naagste, dat, dat is de baan, maar. Gewoon dat Varen er... Dat mensen, lang al die gewoon, erin. Nou, al, die, mee, al die dakloos erin. Dat, en dat op ons, er moet je zorgen voor doorstroom. Je kunt komt, niet iets aan de onderkant regelen... als het niet die onderkant vrij wordt gemaakt... voor mensen die best wat meer kunnen betalen... Voor een mooie woning, maar die moeten dan zijn. er ja, is op dit is moment bijvoorbeeld voor de middenklasse ja. tussen de 800 en de 1500 euro gewoon niks te huren. Ja, maar als je op het moment dat de marktwerking blijft uh, doorwerken en je verkoopt uh, de, de sociale. Ja, maar je kunt ook, je kunt ook bouwen en, en, en, uh, nee, voor je, je, inkomens. Je, je kan, je bouwen. Je je kan de, elk jaar 4000 bouwen. Blaten? Dat ja? is toch vriendelijk, vriendelijk van je. Um, ah, ah. Je zou landelijke dus de, de queerpartij uh, tegen bijeen. Uh, nee, uh, nee is het niet, niet voor nee, de, nee, de nee, luisteraar. Dan ja. leuk je de raad dadelijk als ze allebei gekozen worden. Nee, oh. nee kijk. Uh, je hebt natuurlijk daar geen zeggenschap over om te zeggen: wij gaan de sociale huurgrens optrekken. Maar je kunt natuurlijk wel met de, over de Rijksoverheid praten: van we willen een experiment aan. Hoe kunnen we iets regelen voor die middengroep dat er net zo goed als voor die lagere groep inkomenswoningen zijn... ook voor hun woningen zijn die voor hun geoormerkt worden. Ja. Afdeling horen. De, de, de, horen, nou de autopartij. We ja, nou, zijn hier absoluut niet alleen een autopartij. Maar wat wij in Horen wel zien... is dat we nu een aantal wijken hebben waar sociale woningbouw geclusterd is. En dat is één grote verpauperde kolerenzooi. En op het moment dat we daar wat aan willen doen, dan zeggen wij. Ga nou niet, ga, leer nou uit het verleden en ga nou niet die, uh, die sociale woningbouw clusteren. En wij zeggen, ga die buurten, ga dat saneren. En daarbij. Niet iedereen die in een sociale huurwoning woont is een pauper. Hè? Dat zeg ik niet, hè? dan gaan we weer aangevallen worden en weet ik het allemaal. Ik zei het wel, ik hoorde het. He? Nee, nee, nee Rob, dat is absoluut ja, niet waar. Een, ja, wa. een leuke ja, is ook een pauper. Ja, maar we zouden ja, uit het ja, verleden, dingen... uh, daar kan ik inkomen, daar al. kan ik inkomen. Nee, maar wat het, wat, wat, wat je, je ziet Rast. dat dit gebeurt. Jas. Yes. Nee, maar laat mij even... U wil uitspreken en ik mag dat niet, dus ik mag dat ook. Op het moment dat we deze probleemwijken aanpakken... en we zeggen... We gaan deze buurt gaan we gewoon saneren. Weg afbreken. met die handel, afbreken, er erheen, weg ermee. En we gaan daar een gemelleerd aanbod maken. Hè? De sociale huur, middensegment, en ga zo maar door. En we zorgen dat er wat meer is. Dan, dan, dan los je die woningnood losje op. En je zorgt dat je een, een, een vervallen wijk, dat je er iets moois van maakt. Dat vinden wij. Ja, maar je hebt natuurlijk ook over de betaalbaarheid. Hè? Op het moment dat je alles aan de markt overlaat... dus ook al als we straks 8.000 woningen per jaar... hier in Amsterdam bijvoorbeeld gaan bouwen... Eh, ook voor de middenklasse... na vier jaar zijn die huizen niet meer betaalbaar. En dat zien we ook al in Amsterdam bij de middenklasse... dat er heel veel ja, van die is. Ja, maar gezinnen... dan heb je het over, over koopwoningen. Maar dan nou wil ik, ik kunt... ook dus ook even uitpraten. Blauw, ja, ja. blauw. Blau, blau. blau. Nee, ik heb het over huur. Ja, maar wat ik je ziet met is die huur. sociale ja, woningen. Mag dan? ik dan nog bij even weet. uitpraten? Mag ik straks nog bij u reageren? als het Ja, regenten? dat mag. Dat mag uiteraard. Oké, okay, even kort, kort je einde van je verhaal even maken. Het punt is, op het moment dat je de, uh, de markt niet blijft controleren... dan blijven die st uh, prijzen stijgen. En dat betekent dus dat we continu kunnen uh, bijblijven bouwen. Maar dat betekent dat de, dat de huizen niet, niet betaalbaar blijven. En dat is dus het hele probleem. Dat het, dat het niet alleen maar gaat om woningnood... maar het gaat er ook om dat het betaalbare woningen moeten worden. En dat geldt dus ook voor de, uh, voor de lagere middensegment. Maar is het niet zo dat zolang er woningnood is... Uh, dat het uh, onmogelijk betaalbaar kan blijven. Want die vraag, en dat is marktwerking... dat kan je niet afremmen. Iedereen wil in Amsterdam wonen. Ja, en er zeker, zijn te weinig je woningen. Doen, ja. dus, dus. Uh, ja, dan gaat ik wil nu wel uit, uit het verleden leren. Uh, uh, de hele wereld komt naar Amsterdam oh. te kijken... om naar de, naar de, de plannen berlagen en, en, en, en consorten. Dat zijn wijken die gebouwd zijn met het idee... je houdt de sociale woningbouw betaalbaar door gouden randen te creëren. En dat moet je overal doen. Je moet niet ghettos bouwen. Okay, maar, maar je moet tegengeregen. Dus je bent het wel eens met Ge meneer meer wijken hebben waar de gouden rand de sociale sector kan betalen. Nou, ja, dat is precies ja. uh, nee, maar het punt, toch? Uh, ik wil er even reageren op bij één, want die zegt tegen mij. Bijbouwen. Ik heb het niet over bijbouwen, ik heb het nee. over stadsvernieuwing. Ja. En op het moment dat jij ziet dat er een wijken zijn waar problemen zijn... waar grote problemen zijn, omdat daar sociale woningbouw is geklusterd. Kijk, ik woon in Hoorn, ik ken het verhaal van uit Amsterdam, Osdorp bijvoorbeeld. Mm -hmm. he, dat, is, dat is 10, 15 jaar geleden, dat was echt een drama. Dat hebben ze aangepakt, Er is koop gekomen, daar is huur gekomen. En er zijn geen, er is geen uh, sociale huurwoningen, die zijn daar niet in het geding gekomen. Integendeel. Dat is meer geworden. He, dus op het moment dat je dat aanpakt, en op het moment dat je dat aanpakt aan de hand van behoeften en regeren is vooruitzien, vergrijzing, et cetera, je gaat, je gaat eens gezinswoningen bouwen, maar uh, je hebt allemaal alleenstaande, ja, dan, dan creëer je toch weer een probleem. Ah ja, dat, dat, dat is ook precies uh, dat je als je wijken bouwt... moet je zorgen dat zoveel mogelijk mensen met elkaar om kunnen gaan. dat gebeurt toch al? Ja, gaan. denk je dat? Dus Amsterdam loopt al leeg... want die jonge zeggen het is onbetaalbaar. maar... Ja, maar zijn nou, een, nou, nou, nou, is dat erg? Ja, vind ik erg. niet erg. En daarom Goedien. zeggen wij in onze gemeente... we moeten Goedien. echt zorgen dat mensen fatsoenlijk kunnen wonen... ook ja, maar, met oog voor elkaar. Maar wie wie bepaalde, zoveel... als ik geld heb koop en dan woon ik daar... en die andere mensen die gaan ergens anders wonen, zo dat ja, ja en, en, en, dat is het en, en, en, egocentrische wat een heleboel mensen denken. Ja, maar hoe bepaalt het dan even, welke sociaal? Dus... Horen, horen heeft net, uh, ik zeg even horen hè. Mijn collega uit Hoorn heeft uh, een geweldig uh, iets gezegd. Zodra je een gemeleerde stad hebt, dan ga je met elkaar denken. Mensen die willen ook een koopwoning, die gaan er naartoe leven. Die gaan er ook naartoe Oeh. groeien. Lukt het ze niet, dan is het niet erg. Dan uh, oh, vallen ze, ze af. Nee, dan is het een om. droom. En dromen moet je hebben om in het leven verder te komen. Ja, maar dat zegt niks dan dat de grens is. Op het moment dat ik meer geld heb dan jou en ik koop het woning en jij niet, dan is het een, dat is toch jouw probleem dan? Dan ga ik misschien weer. Maar of ik of wie dan ook, gaat ander werk doen om ja, toch dat te proberen. Zullen, maar die vraag blijft er gewoon toenemen. Ik had ja, iedereen dat, kan toch in Amsterdam wonen? Dat is toch een grens? Dat nee, houdt toch op? Tuurlijk, maar je moet nou. en en, en als je nu, wat gebeurt... is dus de hele middenstand van Amsterdam is op een gegeven moment... bijna naar Almere, naar uh, uh, Oudekerk, nou een beetje... duiverdrecht diemen gegaan. In Amsterdam heb je laag en hoog. En dat is heel slecht voor een stad. We moeten studenten hebben, we moeten middeninkomens hebben... we moeten alle soorten... De inkomens daar maar hebben. Maar hoe kan de hele het wereld? Sturen? Die, ja, de hele wereld komt naar Amsterdam toe. Kijk, dus dan is, nou, nou, is de resten Dus ik heb het idee Kijk, dat, dat goed hoe gaan met nee, Amsterdam. Nee, want al die woningen die nu verhuurd worden, die had je wel. Vroeger had je zo dat een uh, huisbaas die mocht de ene keer zelf iemand aanwijzen en de andere keer ja, deed de gemeente ja, ja, dat. Dat is weggevaagd en daardoor is er een heleboel verschillende dingen gebeurd. Het is goed dat er NN is, dat er mensen woningen kunnen kopen, maar nu gaat het de verkeerde kant uit. Oké, okay, en wat gaat jouw partij eraan doen dan? Betrokken met die Airbnb, uh, ja. wat er Ja, dat ja, ja. De... goed zijn ja. voor Amsterdamers... Oh, oh. Koop en Kom even bij nog... de microfoon, Dat <laughs> staat iedereen, we ja. Samen gezellig, we <laughs> hebben hem weggejaagd. Nou, ja, het is Koostaal gelukt, hè? hebben he? we weggejaagd, ja. eindelijk. Uh, nee, <laughs> <laughs> het, is, uh, het is heel gezellig, dames en heren, in de studio. Uh, we worden met z'n allen uh, Serieus genomen, Jullie worden serieus ja, genomen. Voor ja, te, <laughs> voor het eerst. Hoezo nou, voor het eerst? Jullie krijgen algemeen niet zoveel aandacht. Als we het morgen nee. terugluisteren, dan denken we... Oh, oh, oh, die Rob Moens, die heeft ons er goed in de zijk genomen met ons... Nee, hoor je hem niet. horen niet. Ik vind het een heel keurig debat. Ik dacht dat ik het woord had. Ja, maar, ja, maar, ja, maar hoorde, woord, ja, buiten dat dan, buiten ik even, dat, dat, dat je dan af en toe het woord, woord niet hebt. Nee, maar, is maar uh, <laughs> eventjes pek. binnen, uh, kijk, hij zit alweer met zijn handen ja, aan de microfoon. Ja, je komt toch wat. weet je, ik geef hem gewoon. He, had, je, had je een oh, mitoetje? Ik maak me een beetje druk op bij pijper. Ben je er nog? Ik ben er nog. Had je een mitoetje of niet? Ik zat niet aan de microfoon. zeg, je zat aan de microfoon. Je probeert mijn carrière kapot te maken. Ja, oké. Nou, dat zal niet lukken, denk ik, hoor. Nou, zeg. Dat lukt me zelf, anders ook ja. bijzonder goed. Ja, maar. Ik wil een nieuw onderwerp debat leiden. Ja. Ja. Nou, uh, wat staat er op de lijst? Uh, vastgoed. Uh, nee, vastgoed. Een nieuw zwembad. Wat, wat in, misschien in andere steden ook... Uh, sorry, Ik we hebben hier een paar uh, Amsterdammers, al al dus als jullie... Een maar moeten we een zwembad komen in Amsterdam? Nee, je, je, maar weet, weet jullie wat een belangrijk punt is? We o moeten we weer in wijken, moeten we weer uh, echt goede dorpshuizen hebben, wijkagenten. Ja, maar die, dat is geen geld voor. Ja, dat denk je. Nee, dat is het niet. Kunnen we niet maar, uh, maar moet je We hebben het net over al die rijke mensen die allemaal hier in deze... context geld, Oh, zo zijn ze rijk geworden. Nee, nee, nee dat kunnen we niet. We, we moeten ja. echt. Ja. Kijk, de rijke mensen, dat, dat leert de geschiedenis. De rijke mensen hebben last ervan als arme mensen niet goed opgevangen worden. Dan de krijgen de zij een heel groot probleem. Ja, is J Johannesburg, nee. denkt u dan aan? Nee hoor, ik denk aan Amsterdam. Want in Johannesburg moeten ze zich helemaal met Ik bedoel, ik ben erg actueel aan het denken. Dat is heel goed hoor. Maar als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dus dat rijke mensen op een gegeven moment op een gegeven moment tot het besef komen... Wat ja, ja, wat denk je? We barsten van de miljonair, miljonairs en miljonairs. Ja, miljonair. dat ja, gaat mee, hoor. Ja. Ja, ja, ja, je dus mijn, mijn, moeder, mijn moeder heeft een pensioentje. Daar, die verdient meer dan, dan, dan, dan uh, al die kinderen bij elkaar. Dus die moet je geld dan die geld mee, van jou. Ja, ja, dat kan natuurlijk. Maar er zijn is mogelijkheden. De uh, stop, stop, ja, maar er, er zijn mogelijkheden. Dus, dat zijn geen stedelijke problemen. Hè. We moeten het even over stedelijke oh, problemen. Ja, maar ik vind het een beetje... Ja, ja, ja, ja. Gebel Mag ik even ja, graag. Ja, graag. Doe maar. op jou? Wie, wie ben jij dan? Nou, nee, sorry, ik weet niet wie je bent, want dan hoort te luisteren. Ik ben van natuurlijk belang nog steeds van de gemeente ouder amstel ah, okay. dat is, dat is. En bij ons doen we het als volgt. Dat als mensen, mensen. in de buurt iets willen, dan, dan zorgen wij dat het dorpshuis zo vernieuwd en aangepakt wordt. En dat kunnen wij als kleine partij nou, allemaal voor financieren. elkaar krijgen. Met, met goede argumenten zorgen wij dat het gefinancierd wordt. En dan mogen die mensen zelf indelen hoe ze dat ingevuld willen dat is toch geval, En ik, ik, ik zeg nog eens een keer, kom gewoon bij ons een keer in maar, daar maar, maar, doen Ik denk dat wat? wij een voorbeeld kunnen zijn. Maar doen jullie zelf dan nog wat? Want nu is Je zeggen wie niet, Je niet, zoek het ja. maar uit. Zoek het maar uit. Wij nemen zelfs vrijwilligerswerk achter de bar op, bijvoorbeeld. En krijgen daardoor de contacten met de mensen. Ja, nee, ik ben toch... Dus hoeveel zetels krijgen jullie? Wat is je verwachting van de zetels? Wat verwacht je? Oh, we krijgen dus, We hebben er nu één, heb ik verteld. En we krijgen er zeker drie. Want we zijn ondertussen... Ja, we zijn in de coalitie opgenomen. Sinds die tijd is de hele gemeente veranderd. Ja. Hoeveel zetels? Ja, wij zijn helemaal nieuw in de politiek... Als je nagaat van die 600.000 stemgerechten in Amsterdam... de helft komt natuurlijk op, de dagen. En hoeveel zijn de homo dan, Ja, dat kun je ook zelf wel narekenen. Zo <tiedacht> kan hij dat zelf narekenen. Heel ja, veel van deze ja, mensen hebben oude loyaliteit... naar gevestigde politieke partijen. Dus die ja. moet je niet als gelijk rekenen... dat die allemaal opeens naar jongens komen toestormen. Dus je mag blij zijn met één zetel. Ja, en dan ja. hoop ik als ze met één zetel zitten... dat je andere partijen kunt vinden die ook net een zetel hebben... dat je uh, in de richting kan gaan van... We willen een raadsprogramma en niet meer een coalitieprogramma. En hoe zit het nou met die genderneutraliteit? Wat vind je daarvan? dat is Neem een voorbeeld. Jullie hadden het net over Zuid-Afrika. Neem een voorbeeld aan Zuid-Afrika. Je hebt twee deuren naast elkaar. Op de ene staat een urinoir getekend. Op de andere staat een cit c getekend. Dan weet je precies wat je kunt. Wat je wil. Want je macht, kunt. Ja, En En daar <laughs> maar, maar die, die, is dus zo vind ik. Maar wat, wat vind jij ervan als bijeen van die genderneutraliteit? Is, is, ja, dat, dat, is, is dat goed? Jij waarom vindt niet? het goed. Ja, waarom niet? Ja. Nou ja, uh, uh, uh, jij bent dus vrouw geworden en wil je ook vrouw zijn, neem ik aan. Je wil gewoon geaccepteerd worden als ja. zodanig. Ja. Maar, uh... maar, maar, maar, maar, maar ja, met die genderneutraliteit. Maar ik weet niet wat de bezwaren zijn. Het bezwaar is dan weer dat je je niet zo profileert als vrouw of man, toch? Mag ik... Wacht, wat Terwijl als ja, je dat juist wel wil, als je aangesproken wil worden... Als ja, dan in of, dit speelt ja, lokaal Je kan toch gewoon jezelf zijn? Wat is het voor vlam? Ja. Oh, ja, ook... ja. Mag ja. ik mag in... even ja. reageren? Ja, ah, ja, Bert, oh, Ik wil even terug naar het onderwerp waar we het over hadden. Dat was die wijkcentra. Ja, waar ja. Du Duivendrecht het over had. In Amstelveen hebben we ook een uh, probleem gehad om wijkcentra te vernieuwen. Eh, uh, er zijn wijkcentra die hebben op een bepaald moment... de economische duur uh, is voorbij. Eh, en er moeten gewoon nieuwe wijkcentra worden gebouwd. Nou, dat betekent dat je dat gewoon moet plannen. Eh, en dat je daar fondsen voor apart moet zetten. Eh, in Amstelveen is een speciaal fonds destijds gevormd... Eh, om door de hele stad heen door een over een aantal jaren de wijkcentra te vernieuwen. En Amstelveen heeft nu allemaal nieuwe wijkcentra... doordat er een duidelijke planning heeft plaatsgevonden... eerst financiën opzij zijn gezet... dan een planning is gemaakt van welke wijkcentrum zetten we, uh, gaan we mee aan de slag. En uh, dan kun je inderdaad ook echt aan stadsvernieuwing doen. Hè, en dat is mooie maar woorden, je mooie woorden. Mag, ik, uh, mag ik, ik nog? Nee, nee, nee, oh, want Janne. we hebben even de muzikaal zo, want het is te veel geluld... We hebben hier even ons uh, huis. Hou oh, we het wel kinderen. We en een muzikant. Gabriel. Er... Kom op. Wat zeg je? Gabriel. Hé, Kloo. Waarom heb jij jouw populisme voor het mijne geparkeerd? Waarom moest je nou precies daar gaan staan? Aan de overkant is er toch meer plek. Hé, hey, Klojo! Hé, hey, Klojo! Als je hem niet snel weghaalt, dat populisme van jou... dan duw ik het van de handrem. En als dat een verkiezingschaos veroorzaakt, dat kan me niks schelen. Dat kan me niks schelen. Ik vind, ik vind het populisme wel ondervertegenwoordigd hier. Hoor. Dat, uh, ik, ik zie weinig populisten... Heb je dit vooraf geschreven ook? Nee, Ach, dat gaat nu. Goed. Ik denk ja, toch dat, dat, dat de realistische wat... partij uh, dat op zich moet nemen. Dit met, uh, een ja, beetje populisme. Ja, dat, dat... ja, wij worden bestempeld als rechtspopulistisch. Waarom dan? Nou ja, omdat wij een aantal dingen in ons programma hebben... Zoals... Nou ja, uh, wij stellen dat wij als Nederlanders en als Nederland ons uh, immaterieel cultureel erfgoed uh, moeten beschermen. Zwarte Piet, hoe dan? Oh yes, <laughs> Zwarte Piet. Zwarte Piet. Cowboy, een Indiaantje. Ja. Moet, dat, moet dat nu of mag dat na het nee, nieuws van 12 uur? Okay. Uh, oh, ja, je, je hebt wat meer tijd nodig. Of? Nou, nee hoor, misschien... Uh, maar okay, okay. Wat, me, wat er gebeurde is dat uh, uh, laatste maandag was het grote lijsttrekkersdebat in Horen. Grote? Ja, het was Niet echt groot. Was, okay. was echt enorm. Ja. Veel mensen, veel lijsttrekkers. Ik was zo zenuwachtig als, als, als het maar kon. Maar dat viel op het moment dat ik op het podium stond, viel dat wel mee. Maar goed, wat er gebeurde, daarna mocht het publiek dat mocht, uh, vragen stellen aan de lijsttrekkers. En uh, het was uh, interactief, hè, dus ze hadden, die, uh, ze hadden een telefoon en bla, bla bla bla... bla konden ze vragen stellen. En ik keek naar dat, uh, naar dat bord. Allemaal de Realistische Partij, de Realistische Partij, allemaal vragen. Zat er een meisje, dat zat, een aantal meisjes zaten in het, uh, in het publiek... en die vroegen mij... Uh, waarom wil de Realistische Partij uh, niet in discussie over Zwarte Piet? Ja. Maar ik heb het meisje nooit gezien. Er is mij nooit gevraagd wat vind je van Zwarte Piet... en wil je het daarover hebben? Maar goed, toen... Uh, wat vind je van Zwarte Piet? Nou ja, zij vroeg dat mij, mijn... vind je dat racistisch? En toen zei ik nee. En toen zei zij, dat mag jij vinden als witte man... En toen was ik een beetje in de war en toen heb ik haar gezegd dat ik daar dat ik dat niks van vind. En uh, mevrouw van uh, uh, bijeen, Sylvana Simons, die heeft zich ermee bemoeid. Die heeft dat meisje... Uh, staat die ook in de zaal? Nee, die staat niet in de zaal, maar ze heeft dat op Facebook gepost dat ze dat had gevraagd. Ja. En Sylvana die was heel trots op haar en zo. Ik begrijp die hele discussie niet. Waarom moeten we in maart, notabene in maart, midden maart... een Zwarte pieten discussie gaan voeren? Nou ja, of? dat je alvast uh, voor de zekerheid... Voorbereid ja, bent, ja, december ja, 2018. Zijn jullie al met de intocht bezig dan? Nee, maar wat, wat, wat nou, hoog is De squarepartij, hè? Wat is Zwarte Pieter vrouw of een man? <lacht> een vrouw. Moet beide kunnen. Moet beide kunnen. Zwarte maar, pieten waren uh, tot nu toe altijd mannen en vrouwen. Ja, dus waarom volgens mij niet? ook. Ja. Maar, goed. Maar, maar als je nou verbouwde Zwarte Piet hebt, wat, wat krijg, hoe heet dat? De zwarte Pieterien. Nog steeds een Zwarte Piet. Een, een vrouwelijke Piet heet ook De Piet. De functie is Zwarte Piet. Niet in. Toch? Maar uh, uh, Sylvana had dat uh, dus gepost. Je ja, nee. wordt daar altijd heel boos om. Ja. Ja. Ik, maar, maar ik hoor niks nu uh, ja, ik uit het ik de de bijeenhoek. Die wordt er moe van. Je wordt er moe van. Ja, maar hier staat het nummer Wij ook, hoor. De voorstanders van Zwarte Piet die worden er ook moe van. Ik kan me namelijk heel goed voorstellen... Ja, en ik heb je punt laatst op NPO ook gemaakt... dat je daar racistische trekking in ziet. En dat snap ik ook bij J.P. Koen. Ik snap dat je daar moeite mee hebt, maar... Ik wordt wel moe van het weggezet worden als racist in die hey, zin. Nee, maar dat, dat, dat gebeurt is... heel veel. En, uh, uh, uh, uh, neem de, de gast van de grauwe eeuw oproepen. Hè, de Sinterklaas moet kapot schoos worden. Ja, maar daar ik me absoluut niet mee. Nee, dat zeg ik ook maar niet. De, nee, ik maar, zeg het even. voor de Maar, raar. De maar is het, van, het is daar heel, heel vaak heel sterk En door... Daarvoor voel ik me in een hoek gedrukt Nee, dus ik kan maar, niet namens haar maar spreken. Maar op welke plek sta jij de partij? Ik sta op nummer drie. Nummer drie? Ja. En hoe zetels wat je? Wij hopen natuurlijk zoveel mogelijk, maar ik kan... Ja, vier. Uh, ik zou Anna Faulen ook heel duo. graag. Anders een goede duo. Anders een goede duo, ja. Maar ja. uh, wat, nou ja, ja, wat wil Piet. je? Zwarte Piet. Zwarte Piet willen we. Ja, ja maar ik, ik is vind, vind het een willen. racistische karikatuur. En hij zegt, nou, ik begrijp het niet. Jerry Avria uh, van de stichting Word, uh, Nederland Wordt Beter heeft hele goede kinderboeken. Dus ik zou je aanraden om die even te gaan lezen. Oké, nou, maar uh, laten we hem even doortrekken. Die hele, ja, uh, hele dissen. Uh, ja, bijvoorbeeld de Pasen. Weet ja. je dat gezeur ook over een kerstboom. Ik wil je doortrekken letterlijk? Weer scherp. Godnon. Zij is ze echt goed. Je, kunt u volgende week weer? Dan bespreken we de uitslag. Oké. Nee, maar uh, uh, drie dames. Anousha en de Zoema. Ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek. Met alle, uh, kentenen, uh, die heeft een boek geschreven. Uh, en, en die hebben ook een podcast. Daar hebben ze 25k voor gekregen. Met nog twee gekleurde dames. Zijn ja. ik gekleurd goed? Mag dat? Ja. Oké, okay, top. Anders op dat gaat niet helemaal voorzichtig zijn. Nee nee, nee, nee, nee, tuurlijk niet. Maar het, het gaat even om het punt. Stel je voor dat je voorzichtig Bent, het boekenbal, he? Tijdens ja. het boekenbal, toen Tommy Wieringaar ode bracht aan de overleden Wenno Migmans, een groot dichter. Zij ging zeiken over, over wit mannen. Over de dood van iemand heen. En snap je dat die tendens? Dat ik daar wel heel erg klaar ben. Maar hoe mee gaat ben. het in de raad, dadelijk? Ja, maar je stelt ja. even je ik, heb, ik heb geen idee hoe zij daarop heeft gereageerd, dus ik kan daar niet op reageren. Nee, ik probeer nee, die Ik ja, allerlei te dingen. Nee, ik, ik, ik vraag je trends ja, en zo niet. Nee, ik, ja, ik, ik snap echt die mensen. Die heb je, dat voel jij niet dat dat er is, dat we nou, heel ja, vaak uh, als racisten worden weggezegd omdat je het bij eens bent. Maar, maar, doe ik ik, maar Dat doe het niet. Ik zeg het nu niet bij straks. veel en die wordt er bij heel vaak vraagt een Om een antwoord wat ik niet doe, dat is toch raar. Ja, maar je zit dat wel bij een ]zelfde... partij die dat dat, het... nee, die, dat die het... diversiteit uh, aan de ene ja. kant uh, uh, gebruikt als, als campagnepunt, maar aan de andere kant nog niet eens het fatsoen heeft om gebruikt, je um, um, Joods te, bon te tekenen. Ik kwam tegen mevrouw afdeling ja. Ja. Het, gebeurt, uh, het gebeurt heel vaak dat ook al ben je niet met alles van de partij eens bent... dat je er toch mee geassocieerd wordt. Dat is erg. Dat hebben wij zelfs met de kleine Wat erg. lokale partijen. Dat, dat is ook wel, erg. wel logisch natuurlijk, ja. hè? want je ja. staat op die nee, lijst. Ja. Dus. Wil, wil je overal wil je, wil je, wil je over mee geassocieerd worden zomaar? Maar nee, het gebeurt wel. Nou, dat is eigenlijk heel erg. Maar het hoort er als, toch ook al bij? Ik bedoel, als dit... hier staat dat natuurlijk belang dit en dat doet, ja. dan wordt er van mij verwacht dat ik die stellingen ja. kan ja. verdedigen. Ja. dat ja. doe je dat ook. Ja, dat doe ik dan ook. Ook, er ja, dat doet niet dus niet. ook al ben ik het er niet mee eens, dat is toch. verloog je jezelf toch? Nee, ik verloog Ik verloog helemaal niks. Maar dan kan ik er wel een accent aan geven. Ik bescherm mevrouw eigenlijk een beetje. Ik hoop dat jullie... Ja. Ja, ik heb dat door. vind ik heel lief van u. Nee? Ik ben vermerkt. Ik kan je wel niet nodig. Ik neem, Ik Maar ja. gewoon Gordi, ja. van oude ja. ja. nee. allen. Ja. Mag ik wat zeggen? ik vind nee. hier eerst even jullie als programmamakers te populistisch zijn? Nee, maar even één vraag. Iemand doet een uitspraak. Iemand anders doet een uitspraak. En dan ga je vragen waarom wil je het over? We hadden een leuk liedje over populisme. Dus maar je heb een andere vraag. jij. Ja, ja, ja. Ik ben de heer de baas, dus ja, dat ja. is mijn ja, programma. No. Ja, ja dat is gewoon niet. Wat baas jullie dan? Dan helpen we iemand, en dan ja. ga je eroverheen. Dan ga je zeggen, en ik ga het nu bepalen. Nee, even andersom, je vraagt oh. ons wat. En ik ja, maar het ja, duurt te lang. Dus we kort, hebben we nog, kijk, we hebben nog drie oh. minuten voor het nieuws. We, de Amsterdamse juffers, en daar sta ik voor. Ja, Amsterdamse juffers. En al mijn collega's die thuis zitten en die zeggen... Jij hebt die man zijn nek om. Ja, ja, ja. Je die microfoon uit. Wat, gij, dank je. Je hebt bij de Amsterdamse ja, juffers zit je, dat je nu, je zat bij mobiel, ja? Je zat bij de LPF, je zat bij, je ja? hebt je vijf partijen bij het ja? vvd je gezeten. Ja? Maar zijn dus, de Amsterdamse juffers een feministische partij? Omdat jullie alleen vrouwen op de lijst hebben uh, staan? En je ging daarvoor uh, twee seconden nou. Nee, twee minuten. Twee minuten. Nou, in nou, nou, twee en minuten. Je mag als, je, als het als niet vind vind lukt, mag je tijdens het nieuws gewoon doorpraten. hoor. Dan praat je gewoon door tijdens het nieuws. De presentatoren hebben allemaal nu knalrode hoofden. Want ze komen niet boven de Daan. Ja, dat een... Nou, Het valt er reuze mee. Het valt er <his four> Het gewoon heel warm. Zet ja, ja. die microfoon beetje ja. Wat ik wilde zeggen. wilde. Nou, dus is is jammer, <nog> want je microfoon uit. uit, dus we gaan even rustig verder. Uh, <lacht in unie> ja, ja leuk, is... Ja, beetje is aan de bol. een gewoon een ja, de de beetje maar, maar mijn punt was gewoon... Wat mijn punt was niet... een hebt zoveel standpunten en op een gegeven moment moet je ergens... een mee moment zijn ook ergens het mee niet. Nou, jij hebt bij vier, ja, vijf partijen gezeten. Dus Jawel, kan, wel, kan niet... je wel. Oh, kan niet... Jij bent nou, bij vier, vijf, vijf partijen gezeten. Gekregen. Yes, dus wat wil hoe je vaak, weten? Hoe vaak ben je het dan oneens geweest? Want waarom, waarom ben je niet gebleven bij partij 1? Eh, luister. Het is er... allemaal opgeheven. Toen de VVD niet uh, op wilde komen voor het parkeren... dan heb je een probleem. Als je zegt, ik ben voor uh, parkeren... en ik wil niet ja, maar, dat er hoge tarieven zijn. Maar die mevrouw daar, die zegt, oh nou, nou, dan doe ik dat maar. Nee, nee, nee dat, heeft dat, heeft u dat heeft ze niet gezegd. U dat is helemaal verkeerd begrepen. Cool. Ik dat zei, dan leg ik een punt uit... maar geef ook mijn eigen standpunt erover. Net ja, ja, daar ben ik het mee eens. En dat is, ja, is. Nog goed, ik eens. Ja. En het, het nog is goed dat is voortschrijdend inzicht, Als mevrouw van een ene... Ik ben Kirsten uit Kans ook. Ik ben Harmen. ik kom uit Amsterdam. Ik ben Christina, oud-volendam. Ik ben Jeffrey, uit Rijsnaald. Ik ben Liliane, op Marken.